Straatman met het NOS Journaal. Iedereen die naar Duitsland reist en uit een risicogebied komt... moet vanaf zaterdag verplicht een coronatest doen. Dat heeft de minister van Gezondheidszorg Spaan bekendgemaakt. Op alle Duitse vliegvelden worden reizigers bij aankomst gratis getest... Mensen uit risicogebieden die met de auto of trein de grens oversteken... wordt gevraagd zich te melden bij een GGD in Duitsland. Hoe dat wordt gecontroleerd is nog niet duidelijk. Reizigers die de coronatest weigeren kunnen een boete krijgen... en moeten verplicht twee weken in quarantaine. De fitnessbranche zegt 140 miljoen euro aan steun nodig te hebben. Zonder steunpakket zou één op de zeven sportscholen het einde van het jaar niet halen, zegt branchevereniging NL Actief. De sportscholen moeten, moesten tot 1 juli hun deuren gesloten houden, wat veel geld kostte, zegt de branche. Daarnaast hebben veel sportscholen beloofd om kosten te compenseren aan klanten die het abonnement doorbetaalden. In Urk ligt een wethouder onder vuur omdat hij verzweegt dat hij werk doet bij het transportbedrijf van zijn zoon. Dat bedrijf raakte in opspraak toen een zoon werd opgepakt op verdenking van het vervoeren van ruim 400 kilo harddrugs. Wethouders zijn verplicht andere werkzaamheden te melden. De wethouder van Economische Zaken en Visserij moet vanavond in een spoedvergadering van de gemeente tekst en uitleg komen geven. In Hoorn is gisteravond een man van 47 verdronken. De man uit Lelystad was samen met iemand anders in het Julianapark in Hoorn. Hij voelde zich niet lekker en ging even zwemmen... in de hoop dat hij zich daarna beter zou voelen. Toen hij niet terugkeerde, sloeg degene met wie hij was alarm. De reddingsbrigade haalde hem rond kwart voor elf gisteravond uit het water... maar de man kon niet meer worden gerecht. Waarschijnlijk is hij in het water onwel geworden. Volgens de politie had het slachtoffer geen alcohol of drugs gebruikt. Het weer volop zon en het blijft droog. Er staat weinig wind. Op veel plaatsen tropisch met temperaturen tussen de 30 en 34 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog en dan nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. De weg is dicht tussen Eemnes en Huizen na een ongeluk. Verkeer kan er wel via de vluchtstrook langs. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 4 uur vanmiddag.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 Is de zomer van ZFM met, met nu. Voor de regio. I see trees of green, red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 prachtige stem en muziek van Louis Armstrong hier als opening van de tweede uur van de ZFM Lunchroom. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. En zometeen in dit uur ontvangen wij hier de burgemeester in de studio over de coronacrisis, de drukte in Zandvoort en ook eventuele maatregelen voor aankomend weekend en hoe daarmee om wordt gegaan. Uh, maar u hoorde dus net als openingsnummer Louis Armstrong, uh, album uitgebracht onder het label ABC... En uh, een nummer uit 1967 alweer. Kijk, we gaan zo uh, steeds uh, meer, uh, de, wat meer de tijd in. We begonnen natuurlijk toen straks uh, met een nummer uit 1950. En uh, nu is hier dus een nummer uit 1967. What a wonderful world. En uh, internationale hit in de jaren 60. En uh, wat gaan we nog meer doen dit uur? We houden u op de hoogte van al het nieuws uit Zandvoort en de regio... En uh, we weten ook weer wat we eten vandaag. Want het recept van de dag is, uh, is, is, is, is, is, is, staat ook weer klaar voor u. Dus uh, blijf zeker nog even luisteren. En uh, uh, de burgemeester is net al uh, de studio binnengekomen. Dat heeft u misschien wel eventjes kunnen horen. Maar dat uh, is, uh, maakt helemaal niet uit. Zometeen meteen, uh, we gaan even een nummer draaien. van. Uh, Ik met de deur. Van, uh, <laughs> uh, we gaan even nog een nummer draaien. En dan uh, gaan we zo in gesprek met de burgemeester uh, David Molenburg. terug in de studio van ZFM Zandvoort. Hier in het programma ZFM Lunchroom van 1 tot 3. We zijn alweer beland in het tweede uur. En uh, aangeschoven is uh, burgemeester uh, David Molenburg uh, natuurlijk. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Goed, uh, goed u hier te mogen ontvangen in de studio. En uh, fijn dat u tijd voor ons vrij wil maken. En uh, wij gaan het even hebben over van alles. En uh, natuurlijk vooral over de coronacrisis en de drukte in het dorp. Ja, maar eerst veel belangrijker. De burgemeester is net terug. Heeft u een goede vakantie gehad? Ja, ik ben uh, twee weken weg geweest. Ja. Um, overigens betekent dat in dit vak niet dat je helemaal weg bent. Want uh, je, je houdt alles wel in de gaten en op de hoogte. En uh, mensen houden je ook op de hoogte. Um, maar ik ben even twee weken met mijn vrouw en kinderen uh, naar Noord-Frankrijk geweest. Ja, maar gaat de burgemeester van toeristisch dorpen naar de bergen of naar het bos of naar de steen? Nou, in dit geval uh, gewoon naar een hele mooie uh, heuvelachtige omgeving. Ja. Um, waar we gewandeld hebben, uh, boeken gelezen, lekker gegeten. Um. En ver weg van alle coronamaatregelen. Nou ja, wij zouden oorspronkelijk, en dat was al voordat ik burgemeester werd, naar Japan gaan. Ja. Uh, en dat was bedoeld als, als, als, als cadeau aan mijn zoon, mijn jongste zoon, voor zijn eindexamen. En helaas is daar de klad ingekomen, ja. Maar gelukkig, ze wilden nog een aantal dagen met ons mee. Dus we hebben ook negen dagen echt even met ze vieren kunnen ja. zijn. Ja. Nou, ondertussen hebben de wethouders dat hier allemaal volgens mij prima overgenomen. Ik zag... Uh dat zag ik al met de ketting rondlopen tijdens de Pride. Dat klopt. Daar heeft hij hem heeft hem ook, ook uh, allerlei toezeggingen <laughs> gedaan over uh, de, de, de Zandvoort als de regenbooggemeente... en het schilderen van de nieuwe zebra. Ja, ik heb hem dat net gevraagd. En hij zei, ik ga het allemaal doen. Dus ja, dan ga ik ervan uit dat, dat als hij dat toezegt, dat hij dat ook doet. Ja, hij voelde uh, zich in ieder geval heel thuis met dat ketting. Uh, ja, kettingen. nou goed, dat is natuurlijk uh, op het moment dat, uh, dat ik er niet ben... Mm -hmm. ja, dan tweede de de wethouders in de rol van loco-burgemeester op. Um, en dan is het ook niet ongebruikelijk... dat ze de, de ambtsketen daarbij dragen. Nee. Ik ben zelf ook uh, 6,5 jaar... loco-burgemeester geweest. En ik weet nog de eerste keer dat je dan met zo'n keten... Uh, daar, uh, staat. daar staat, dan voel je je heel ongelukkig. Ja. Maar goed, het wint. Ja. Maar goed, waar we hiervoor... Ik heb het niet teruggekregen, toch? Nou, ik, moet, ik heb nog niet in de kast gekeken. Want ja, ik heb klank... nog niet, uh... <laughs> maar goed, waar we hiervoor, hiervoor zitten... Uh, ja, het, het, is, het is natuurlijk weer heel druk geweest. Vorige week uh, ook. En ik moest inderdaad denken aan ons gesprek van... ik heb gekeken 137 dagen geleden. Toen was het dat drukke weekend. En toen zaten we op zondag iets met z'n tweeën. Van, uh, toen vertelde u van... ja ik, ik heb het uh, met de veiligheidsregio over gehad. Ik ga het dorp afsluiten. En ik had eerlijk gezegd zelf niet verwacht... dat we 130 dagen later weer zo'n gesprek zouden voeren. Ja, en nou goed dat... dat uh, wat, wat toen heel erg bijzonder was aan de situatie... Uh, was dat uh, uh, vanuit het kabinet uh, in één keer... Het besluit werd genomen om alles af te sluiten. Geen enkele voorziening. Er waren geen strandtenten. Geen wc's. Niks. En wat gingen mensen doen? Want Je kon nergens naartoe. Alles was dicht. Dus iedereen ging naar het strand zonder dat er iets te doen was. Toen hebben we dus redelijk verregaande maatregelen genomen. Waarbij ik wel moet zeggen dat het woord afsluiten... We hebben mensen ontmoedigd om naar Zandvoort te komen. Laat ik het zo zeggen. En dat is natuurlijk toch een beetje tegennatuurlijk. Want ja. je, je bent een toeristendorp. Je bent een, een dorp waar je normaal gesproken iedereen met open armen verwelkomt. Ja. Omdat je het leuk vindt dat ze komen. Maar ook omdat ze hier geld komen uitgeven. Ja. Laten we er gewoon heel eerlijk over zijn. Ja. Ja. Um, dus dat, dat was toen een lastige afweging. Um, en ja, ook nu ik, goed, kunnen we straks wat ja. verder op ingaan. Hoe, hoe wij zo'n dag doormaken als dit. Uh, en wat daarvoor nodig is om het, ja. om het beheersbaar te houden. Ja, want er ja. is inderdaad... Onrust. Er is een, mensen hebben het over een tweede golf. He, vandaag het bericht uh, dat in, in Duitsland, noord en westfalen het heel erg oploopt. Dat zijn de mensen uit het Roergebied die ook deze kant opkomen. Mensen vragen zich daar ongerust over. En, en kijken dan inderdaad, dat ja. zie je op de social media ook, kijken naar de burgemeester. Die dat dan allemaal even regelt. Maar zo werkt het allemaal niet. Nou ja, dat, het, het, het lastige is, er zijn natuurlijk heel veel uh, aspecten die daarmee te maken hebben. En dat mensen onrustig zijn. Ik begrijp dat. Ik heb voordat ik hier naartoe kwam nog even gekeken dat als je naar Zandvoort-Zek kijkt, mm -hmm. hebben wij geen bijzondere positie als het gaat om besmetting. Mm -hmm. Dat verhoudt zich gewoon helemaal ten opzichte van het beeld wat je mag verwachten percentueel gezien. Mm -hmm. En tegelijkertijd ja, wel van het allergrootste belang, en dat is ook wat ik vorige week in een aantal landelijke media heb uitgestraald, ja, hou je wel aan die regels. En waar het uiteindelijk ook om gaat. is dat. Er zijn geen makkelijke maatregelen. Er is geen inreisverbod. voor Duitsers om naar Nederland te komen. Die worden niet bij de grens tegengehouden. Nee. Ja. Ja, en wij hebben ook niet de middelen. om ze hier bij de grens. Uh, nee, en op, op zich zijn ze natuurlijk ook. van harte welkom. Dat ja, ja, zijn ze natuurlijk altijd al ja, geweest. Ja. We zien ze graag als, als gast in ons dorp. Zeker. En. Ja, en, ja. En, ja nogmaals. De, de, de, de, de, er is wel. De, de situatie dat je ziet dat heel veel mensen die normaal op vakantie zouden gaan uh, Nederland blijven. in Nederland blijven. Nou, dus je hebt inderdaad ook wel behoorlijk wat aanbod. Tegelijkertijd moeten we ook zeggen dat als je nou naar vorige week kijkt en ook naar vandaag, ja? dat het aanbod niet heel erg afwijkt van wat we kennen op normale, mm -hmm. hele warme andere zomerse dagen die eerder hebben plaatsgevonden. Mm -hmm. Wat wel gebeurt is dat mensen voorzichtiger zijn met het nemen van de trein mm -hmm. uh, en daardoor het auto aanbod. Ja. Waarschijnlijk groter is. Ja. Maar goed, dat zijn aannames die wij met ja. elkaar doen. En um, tegelijkertijd... Ja, dat... dat uh, ja, we, kunnen, we willen ook... Dat ja. het door blijft draaien. Ja. Ja. ja, want u zit daarbij in de, in de veiligheidsregio. Um, maar daar zitten ook andere gemeenten in. Dat is natuurlijk niet alleen standwoord, U bepaalt dat niet alleen. Nee, nou is het zo dat... Um, het is in Nederland zo geregeld dat... Um, je hebt um, vanuit het Rijk... Vanuit het, uh -huh. het kabinet. En er is vanavond weer een persconferentie. Um, worden regels uitgevaardigd. Dat zijn aanwijzingen. En die worden vertaald via de veiligheidsregio's naar datgene wat er lokaal gebeurt. Mm -hmm. En dat gaat heel erg specifiek om alles wat COVID gerelateerd is. Okay. Um, dan is de vraag, is drukte in Zandvoort COVID gerelateerd? Nou, in de regel niet. Tenzij het tot allerlei onoverkomelijke situaties leidt. En dan moet je daarop acteren. Um, maar in feite werken we met negen gemeenten in Kennemerland heel intensief mm -hmm. samen. Waarbij het wel zo is dat nou ja, voor elke gemeente geldt dat die zijn specifieke karakter heeft. En, en neem van mij aan, de burgemeester van Uitgeest heeft niet de uitdagingen waar de burgemeester van Zandvoort voor staat. Nee. Ja, uh, u haalde net al even, eventjes aan inderdaad de drukte van afgelopen vrijdag. Uh, wat is daar in uw ogen zeg maar, niet helemaal goed gegaan? Want dat was toch het gevoel wat bij de bewoners uh, was. Dat het, dat het wel echt uh, op een gegeven moment te druk werd... Uh. Wat zijn daar de dingen, want u zelf uh, heeft er ook een aantal dingen over gezegd op dat moment zelf. Uh, ja, wat zijn eigenlijk de dingen die niet uh, goed zijn gegaan? Ja. Nou, dat, ja, om, om, om even terug te komen op hoe dat gaat. Wij monitoren um, heel erg scherp hoeveel verkeer erin komt en hoeveel eruit gaat. En, um, er zijn geen makkelijke oplossingen. Ik geef even een voorbeeld. Stel dat je zegt van we sluiten de weg voor een deel af. Op het moment dat er alweer uitgaand verkeer is... dan ga je dat uitgaande verkeer vermengen met het verkeer wat je terugstuurt. En dat kan tot echt behoorlijke opstoppingen leiden. Ja. Um, ja, ik blijf mij ook verbazen over het feit dat mensen bereid zijn... om twee, drie uur in een file te ja. staan om hier naartoe te komen. Maar blijkbaar doen ze dat. Um, en vrijdag zagen we dat dat aanbod behoorlijk was. Maar je wilt... Eigenlijk niet tot een afsluiting overgaan. Nee. Omdat dat hele grote consequenties heeft. Bovendien, dat betekent ook dat je weer extra opstoppingen gaat creëren. We hebben alleen uh, veilig op een bepaald moment van de hulpdiensten, lees politie, uh, het signaal gekregen dat er in de toeloop naar Zandvoort. situaties ja. ontstonden dat mensen oververhit raakten. Uh, in hun auto, uit ja. hun auto stapten en dat dat tot uh, onveilige situaties leidde. Dat heeft ertoe geleid dat wij hebben besloten om voor een niet al te lange tijd, even alles dicht te zetten... om mensen in de gelegenheid te stellen om om te draaien, om weg te gaan. En ja, daar is even een vrij uh, uh, uh, nou, rutsigloze maatregel genomen om mm -hmm. alles dicht te zetten. Um, neem van mij aan, dat doen we liever niet. Nee. Sterker nog, dat, we, we hebben daar heel zwaar op geëvalueerd dat we dat niet meer doen. Dus bestemmingsverkeer altijd ten alle tijden door moet kunnen gaan. Maar goed, uh, op dit soort dagen kan het gebeuren dat als je zandvoort in wil... en we zien, en dat is ook wel een rare verschuiving die daar plaatsvindt... het verkeer in de richting van het strand steeds later blijft komen. Ja, ja. Vroeger ging je om acht uur naar het strand... met je schepje en je emmertje. Dat viel mij ook ja, op. En je meenignaar. at om acht uur nog je broodje kroket. Ja. Of om zes uur en je ging naar huis. Ja. Dus wat, wat wij nu zien is dat er, dat verschuift. Mensen gaan later naar het strand. Er is altijd nog een inkomende piek. Zo rond een uur of zes van mensen die na het werk nog naar het strand willen. Nou, die vermengt zich ook he? met mensen die uit Zandvoort terug naar huis willen. Ja. Uh, het aanbod op het strand is natuurlijk dusdanig dat ook mensen s'avonds langer blijven hangen. En in deze situatie, in deze, noem het maar, coronacrisis, lopen wij ook tegen dingen aan die, die eigenlijk niet gewoon zijn. Wat we voor het eerst bijvoorbeeld zagen, dat, dat was mm -hmm. bij de eerdere warme dagen, dat om half acht, acht uur nog steeds meer nee, mensen in nee, Zandvoort nee. inkwamen dan ja. eruit gingen. Ja, ja. Ja. Um, nou, dat is vrij uniek. En dat ja. heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat er toch een aanbod van mensen is die normaal gesproken overal op uh, het strand in, uh, in Frankrijk of uh, Portugal of Turkije zouden liggen. Ja. Ja. Wat, is, uh, wat ja. is volgens u het uh, grootste verschil met uh, maart en de situatie van afgelopen weekend? Nou ja, dat, kijk maar naar buiten. Ik bedoel, in maart was het uh, uh, zon met 20 graden. En we praten nu over een uh, situatie waarbij uh, ja, ja, toch wel richting de 30 graden zijn gegaan. Ja, en het is natuurlijk zo. Mensen uh, gaan niet op vakantie. Uh, Nederland, uh, in Nederland. Dus dan... en mensen hebben inderdaad vakantie. Uh, en, ja, uh, ja en, en nou ja, dat, dat wil ik daar wel bij benadrukken. Toen was het volstrekt nieuw en een, en een situatie die voor uh -huh. echt voor alle mensen die erbij betrokken waren, uh, ja, dat overkwam ons ineens. Ja. Ik weet nog dat ik het bericht kreeg. Dat het kabinet zou gaan besluiten om de horeca uh, dicht te ja. gooien. Nou, dat was letterlijk op zondagmiddag ja. om half vier. Dat, dat was gehoorde. die middag inderdaad. Ja. ja, en om zes uur uh, uh, was het zover. Ja, um, ja en, en, wat ik net zei, dit, dit, dit is een vrij. Dit, niets is gewoon. En, en je moet dus enorm leren. En we zijn met heel veel mensen daarbij betrokken. We, we kijken ook als gemeente heel goed naar elkaar, daar hebben we goed overleg over. Um, maar ja, je loopt. Wel, voortdurend tegen allerlei dingen aan. Ja, die, die, nou, we hadden aan het begin van de zomer ineens dat probleem dat er heel veel lachgas gebruikt werd. Ja. Nou, dat was compleet nieuw. Ja. Ja, klopt. Uh, ja, uh, maar dat heeft volgens dus, mij snel een maatregel Nou ja, dat ik gelukkig. Uh, ik heb, uh, we zagen dat gebeuren. Ja. En, en gelukkig de gemeenteraad was uh, uh, ja wilde graag meewerken. Omdat heel normaal moet dat dan via de algemene plaatselijke verordening. Ja. Moet je dat verbieden? Nou, dat duurt even voordat de gemeenteraad... die was met reces, of die zou met reces gaan. Wil je dat voorbereiden, dan moet je dat. Ja. Nou, hier hadden we het geluk dat in Haarlem... hadden ze het net gedaan... Ja. Uh, als een van de eerste gemeenten in Nederland. Dus het, het voorstel lag gewoon op de plank. Dus ik kon dat in één keer doorsturen. En gelukkig dat de gemeenteraad zei van... nou, daar gaan we met, uh, met z'n allen uh, ja. mee akkoord. Ja. Um, dus ja, het betekent dat je inderdaad het dan verbiedt... maar er moet ook uh, dus, uh, op gehandhaafd worden. Ja. En gelukkig dat de politie daar heel veel prioriteit aan geeft. Okay. Jammer... Um, ik denk dat jij even naar een muziekje van Verlinen wilt, of niet? Ja, zeker. Nou, ik heb een ander nummer klaargestaan. Want die uh, okay. kwam van onze collega van de avond op de donderdag nog Ja, want binnen. daar zit de burgemeester vanavond ja, ook. inderdaad. Uh, dit is een nummer van uh, Fik Willems. Het nummer uh, Brieven aan mezelf. En uh, ja, de Jaap Koper vond dit wel toepasselijk om uh, even tussendoor te draaien. Dus, uh, Waarom een warm lopertje voor vanavond. Ja, ah. zeker. Oh. Dag. over verdriet of wanhoop of later, over wat ik wel of niet mag, want ik wil blijkbaar alles weten en daar valt blijkbaar niks aan te doen. Maar ooit ben ik ouder en wijzer, dan weet ik vast wat ik moet doen. Schrijf ik brieven aan mezelf in de toekomst Want de woorden blijven steken op mijn tong Zijn mijn haren al grijs Ben ik eindelijk wijs En dan zucht ik Wat was ik toen jong En ineens ben ik dan weer 18. Het is augustus en belachelijk heet Hele festival wij Dansen En wij gaan er vrolijk in mee Maar het besef slaat in als donder En ik val een beetje uit elkaar Want alles voelt ineens als een afscheid Na deze zomer is het allemaal weer klaar De hele tent lijkt me te willen troosten zo klinken de stemmen keer op keer. We've got open arms. avonturen beleefd Soms is daar toch ineens weer de wanhoop Barst van zorgen mijn kop uit elkaar Kan ik nergens meer woorden voor vinden Voelt mijn hoofd voor mijn schouders te zwaar Dan ga ik fietsen zonder bestemming Wanneer ik omkijk bedenk ik mijn vlug veel te zien, ver van hier dus misschien, kom ik dit keer wel niet meer terug. Ja, u hoorde dit prachtige nummer van Fik eh, Willems, Brieven aan mijzelf, en deze draaien we natuurlijk niet zomaar, want eh, onze gast vandaag is de burgemeester David Monenburg, en eh, uh, di dit nummer betekent wel iets uh, voor u uh, om het zomaar even te zeggen. Zeker, ja. nee Ik hoorde dit voor het eerst toen mijn zoon van 18 net uh, het huis uitging. En, uh, mm -hmm. hij, hij zat toen in een introductietijd waar ik hem weinig zag. En, uh, en toen zag ik deze Vic Willems optreden en bij dit nummer hield ik het even niet droog. Nee. Um, want het gaat inderdaad heel erg over ja, coming of age, ouder worden... Um, Loslaten uh, en al die vragen die erbij komen. En ik laat nu weer een kind los. Er gaat er weer eentje de deur uit. Uh, dus uh, ja, en wat dat betreft, daar, uh, daar ben ik niet ongevoelig voor. Dus... Maar als burgervader heeft u veel kinderen erbij gekregen. Dat klopt, ja. Heel <laughs> wel, ja. Goed, even terug naar de werkelijkheid, weer. Want dit zijn, dit zijn rare dagen. En, en u zei al van: ja, het zijn, het zijn ook wel bijzondere dagen. Hoe, hoe verloopt zo'n dag? Als we, als we dan. Eerst komt dat weerbericht, of de, nou, dat is dat natuurlijk geweest, dan komt een hittegolf aan. En wat, wat gebeurt er dan binnen het gemeentehuis? Nou ja, wat, je, uh, wat, wat er voortdurend gebeurt, is dat er gemonitord wordt wat de ingaande uh, stromen zijn. Ja. En dat gaat zowel wat komt er via de weg binnen, wat komt er via het spoor. Het zijn binnen. die camera's die op de stand voor de laagmaat Ja, ja, ja. En die monitoren. En die, dat, dat systeem laat real-time zien wat het verkeersaanbod is. Ja. En laat ook real-time zien wanneer het vastloopt of niet. Ja. Um, nou, vervolgens wordt er gekeken in scenario's... van wat er gebeurt er op het moment dat de, het verkeer een bepaalde intensiteit bereikt. Wat doen we dan? En, en over wie heeft u dan? Is het de gemeente nee, met samen is, met de politie en brandweer? Daar, daar is een, een groep die zich daarmee bezighoudt. Oh. Die bestaat uit gemeente, politie. We worden daarin ondersteund door een bureau wat heel erg technisch goed is... arcadis, in het doen van dit soort analyses. Oh. Uh, en de NS, die is daar okay. ook bij betrokken. Um, nou, en dat is dus bijvoorbeeld, daar wordt het besluit genomen... we gaan nu zeggen, de parkeerplaatsen zijn vol, komt niet meer naar Zandvoort. Hm. Uh, en dat is ook uiteindelijk hetgeen meer waar uh, het, het uiteindelijk besluit wordt voorbereid... om nog verdergaande maatregelen te nemen. Nou, vanochtend ja. begon dat ook. We hebben heel veel verkeersregelaars nu ingezet. Die worden hm. niet alleen op de wegen ingezet, maar bijvoorbeeld ook uh, op de boulevard... om fietsers en, en, en bommers daar uh, te weren, die zich daar uh, um, bevinden... Uh, dus ja, dan vindt er vanochtend ook een grote briefing plaats. Uh, iedereen wordt uitgelegd wat, er, uh, wat de bedoeling is vandaag. Uh, en door de dag heen wordt dat voortdurend gemonitord. En wordt er echt uh, nou ja, geacteerd uh, ja. uh, waar dat nodig is. Oké, okay. ja, want dan, dan komen we toch een beetje daar bij die maatregelen. En inderdaad vanochtend ook dat, dat bericht... Dat, uh, dat er toch meer boetes uit, uitgedeeld gaan worden. En dat er echt flink gehandhaafd wordt. Ja, dat, de voorzitter van de Veiligheidsregio Precies. heeft aangegeven... Ja. Van, hè, dat zij weer voor haar gemeente zegt... wij willen... Uh, de, de tijd van papa en dat houden is een beetje voorbij. Ik moet zeggen, ik zit er als burgemeester in die zin in... dat ik vind dat mensen een ongelooflijk grote eigen verantwoordelijkheid hebben. Uh, dus je kan overal boetes gaan opleggen, dat is allemaal prima. Maar ik vind dat je ook echt in goed overleg... bijvoorbeeld met de horeca moet zorgen dat die naleving goed verloopt. Uh -huh. nou, we hebben net gezien dat bij Albert Heijn... zie je wel weer een aantal aanscherpingen op dit moment. Uh, ik ben bij een overleg geweest met uh, alle horeca-ondernemers in het centrum... met, met ook Koninklijke Horeca erbij... En, ook vanuit Koninklijke Horeca. En uit ons echte oproep: jongens, zorg ook dat binnen eh, die maatregelen goed worden nageleefd, ook als mensen een slokje op hebben. De meeste horecaondernemingen werken ook met eigen beveiligers. Eh, ja en uiteindelijk als er, eh, ik zou maar zeggen, op grote schaal weer van allerlei situaties ontstaan waarbij je zegt, nou nu moeten we toch gaan acteren. Ja, dan zou het kunnen dat er inderdaad gelegd wordt. Dan heeft het inderdaad over de horeca, maar uh, de, de groepjes jongeren die bij elkaar zitten, of de, de drukte voor het station waar mensen geen afstand houden. Ja, bij het station hebben we heel specifieke maatregelen genomen, de zogenaamde Efteling opstelling. Ja, om dat, dat op te voorkomen. Ja, en tegelijkertijd, uh, ja, uh, ik, wat ik ook net even, we, we spraken elkaar ja. even tijdens de muziek. Uh, ja, je zou bijna het leger in moeten zetten om op, uh, op, op dit soort dingen te gaan handhaven. Dus het is ook echt het gezond verstand van mensen van hou je aan die regels. Uh. En nogmaals, ja, het zou kunnen dat er uiteindelijk toch bekeuringen uitgedeeld gaan worden. Maar onze handhavers hebben wat dat betreft wel de, de, de ervaring dat op het moment dat, mensen, dat je de mensen erop wijst, uh, ja, dat ze dan goed luisteren. Ja. Hoe, hoe zit het Want Dat is ook een vraag met, met de Duitse toeristen. Want hoe worden die bereikt? Um, er lopen campagnes, ja. uh, met name via de Duitse social media, okay. uh, om inderdaad ook Duitsers echt gewoon te wijzen op het feit welke regels hier uh, gelden. Ja, want in, in Holland is alles een beetje lokkere. Ja, nee, kijk, uh, de, de, de, uh, dat zou je misschien zelf ook wel kennen. Op het moment dat je op vakantie gaat, dan heb je de neiging nog wel eens even te vergeten van uh, mm -hmm. waar je vandaan komt. Um, dus dat, ja, dat wordt op die manier wordt dat ook aangevlogen. Tegelijkertijd ook uh, via de, de campagnes van de Zandvoort Marketing. Um, en ja, ook daar geldt dat, dat mensen worden aangesproken op het moment dat, uh, dat we zien dat daar mensen zich niet aan de regels houden. Ja, ja dat is ook inderdaad echt, echt wel nodig. En, en ja, de vraag die inderdaad ook dan binnenkwam was: van, um, waarom geen mondkapjes bij de, op de drukke punten? Nou, er, is, uh, in het, er is een enorme discussie over die ja. uh, uh, mondkapjes. Helpt dat nou wel? Helpt dat nou niet? Uh, leidt het juist tot, dat mensen zich dan weer wat losser gaan gedragen? Mm -hmm. Ik was net in Frankrijk. Nou, daar, daar werd, op het moment dat ik daar was, uh, werd het weer aangescherpt. Mm -hmm. uh, er loopt nu in uh, Rotterdam en in Amsterdam proef. Een, een proef gedaan, mm -hmm. een experiment... Uh, nou ja, ik ben heel benieuwd wat daar uitkomt. Ja. Uh, ik, ik ben ook heel benieuwd of er vanuit die persconferentie van vanavond... van Rutte en de jongen ja. uh, ja, ook nog aanscherpingen op dat punt komen. Dus ja, de, de, maar ik ben geen viroloog. Dus nee. Ik heb ook geen verstand van de werkvloed uh, ik, ik vond het heel erg mooi dat Abu Talib, Die had het daarover Die heeft het inderdaad over het verschil tussen bestuderen en besturen. Ja. Uh -huh. En uh, ja, je kunt natuurlijk dus al die theorieën allemaal bestuderen. Maar je zult toch zelf de beslissing moeten nemen. Dat en... klopt. Ja, en dat, dat, Wat ik ook net eerder zei... eigenlijk is alles ongewoon in de afgelopen maanden. Ja. Uh, en loop je tegen heel veel nieuwe dingen aan... Uh, die um, ja, steeds om aanpassing vragen. Ja, en steeds om improvisatie. En er zijn eigenlijk geen pandklare oplossingen. Uh, uh, voor de zomer werd gezegd... nou ja, er komt mogelijk een tweede golf. Nou, ja. is die er nou wel of niet? Wat is dat? Dat is heel regionaal bepaald. Uh, wij, wij zien het niet op dit moment mm -hmm. hier... Um, ja, de, dus het zal ook erop neerkomen dat we straks ook zien... dat in bepaalde regio's maatregelen nodig zijn en in andere niet. Ja, ja. ja we zagen natuurlijk al beelden waar, uh, was, volgens mij was het Spanje... waar stranden afgesloten werden, toegang naar stranden, gedoseerd. En dan is het natuurlijk ja. heel makkelijk te zeggen... dat moeten wij hier ook hebben. Ja. Ja. Ja, nou, maar het, nogmaals wat ik zei, het wordt gewoon. Hè, mensen zeggen, ja, dan moet je gewoon dit doen of gewoon dat doen. Nee, alles moet worden afgewogen. Ja. En stel je eens voor wat het betekent als je het strand hier zou afsluiten. Ja. Um, we, we draaien voor 50 draait Zandvoort op de inkomsten... in de horeca. Ja. Die, hè, dus, en we zijn al 2,5 maand kwijt. Ja. Dus zolang mensen zich gewoon netjes gedragen... en ik moet echt zeggen, de pachters... pet je af. Ja. De horecaondernemers. Er zit af en toe natuurlijk wat tussen... waarvan je die even aan moet spreken. Ja. Maar ze gedragen zich keurig. Ze nemen hun rol. Ze pakken hun rol. Het overleg is uitstekend. We hebben op een ongelooflijk goede manier contact... Als je uh, even snel dingen met elkaar moet schakelen. van hé, hey, dit speelt, dat speelt. Uh, dan gaat dat heel goed. Mm -hmm. um, maar je moet je voorstellen, stel dat je. Dat je, nee, je zegt nou, we ja, sluiten het stand af. Ja. Uh, Over op welke titel? Het kan helemaal niet. Maar. Uh, okay. ja, wat dan? Ja. Ja, ja. ja, de, ja de, maar... de, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die komen uit die social media. En, en dat is dan die, toch die vraag van hoe kijkt u daar eigenlijk naar? Want. Uh, soms zie ik berichten. en dan heeft de burgemeester het geweldig gedaan. en. Afgelopen vrijdag, nou, het was fout burgemeester dit, fout burgemeester dat. Dan krijgt u ook weer alles over u heen. Het, uh... Ja, laat ik zo zeggen, kijk. Um, um, ik, ik, ik zeg altijd, regeren doe je niet via Facebook. Nee. Regeren doe je op basis van gewoon gedegen afwegingen. Er is een gemeenteraad, er is een college van BMW. De gemeenteraad stelt de kaders vast, het college voert uit. Ik heb als burgemeester daar een aantal eigen bevoegdheden in. Mm -hmm. Nou, in zandvoort ondertussen dat op het moment dat je het inderdaad goed doet, dan steken ze allemaal een duim omhoog. Ja. En op het moment dat het misgaat, dan krijg je het voor je kiezen. Dat is ook wat je als bestuurder, daar moet je tegen kunnen. Ja. Daar moet je ja. echt tegen kunnen. Het is vaak kort door de bocht. Het is op een manier waarvan ik denk van ja, dit is mijn stijl niet. Uh, tegelijkertijd, ik moet me er ook ja, in die zin voor wapenen dat ik daar niet... Ik, ja, ik, ja. ik, ik, ik volg het, omdat ik ook trends zie op via social media, waarvan ja. dit moet ik even goed in de gaten houden. Ja. Wat ik het vervelende vind... is we werken met zo waanzinnig veel mensen. Zo hard. En je moet ja. je voorstellen... dat zijn de mensen van de gemeente. Dat is politie, handhaving, verkeersregelaars. En die, die lezen dit ook allemaal. Ja. En ik zou je echt aanraden... ga eens met een gemiddelde boa een keer op pad... Hm? wat die over zich heen krijgt. En, en ja. voor hen... als bestuurder, ja. ik ben gewend om met mijn kop in de wind te staan. Mm -hmm. Anders had ik geen burgemeester moeten worden. Nee. Maar de mensen die nou, ik zou maar zeggen, om mij heen en achter mij opereren ja, die vinden dat heel vervelend en dan moet ik ook weer de motivatie erin houden van jongens ja, het, het gaat niet, niet echt van een leide dak. soms gaan er ook dingen fouten we maken fouten, uh, dat gebeurt um, maar ja, give us a break en, en denk ook met name even aan al die mensen die zich zo inspannen ja. Sinds, ja. om het in goede banen ja. te leggen ja, to, toch nog even uh, terug over de, die punten zeg maar, want het blijft niet alleen zeg maar, op social media gewoon van de bewoners dan zeg maar maar ook een fractie uit de gemeenteraad heeft enkele vragen gesteld. Namelijk de OPZ. En die wil graag inzicht in de bevoegdheden van de voorzitter van de veiligheidsregio. Ja, dan eigenlijk de vraag hoe kijkt u tegen de samenwerking met de veiligheidsregio. Ja, volgens mij hebben we dat al eerder in het, in het gesprek ja. even, even aangestipt. Um, ja, wat ik je zeg... Het... het, het... Misschien een technisch verhaal. Maar op het moment dat er een crisis als dit is of een, hè, of een ramp... dan schaal je in overheidsland op. En dan, in dit geval zitten wij in een grip 4-situatie. en Dat betekent dat er een aantal bevoegdheden naar de veiligheidsregio zijn overgegaan. en Dat is met name de uitvoering van de noodmaatregelen in het kader van het COVID-19-virus. Um, we werken heel goed samen in de veiligheidsregio. Ik heb uitstekend contact met Marianne Schuurmans. Dat is de voorzitter van Haarlemmermeer. Um, steeds in de afweging van wat is er nodig, wat gebeurt er... en wie neemt welke maatregel. Ze zijn het niet altijd eens, dat moet ik ook zeggen. Op dit moment wordt ze ook vervangen door de burgemeester van Haarlem. Ook dat contact is goed. En ja, het is ook met name veel communiceren. En bijvoorbeeld ook vanochtend heb ik uitgebreid bijgesproken... met een van de directeuren van de NS. Omdat je natuurlijk ook ziet dat de trein een belangrijke factor is... als het gaat om het inkomend verkeer... Uh, nou dan is het goed om elkaar even snel te vinden. En elkaar ook snel met elkaar te kunnen schakelen als nodig is. Ja, ja. Goed, um, vanavond de, de persconferentie van Rutte. Wat verwacht u daar eigenlijk van? Nou, kijk, ik, ik lees natuurlijk ook van alles. En, ja. uh, er wordt gespeculeerd. Ik denk dat het een indringende oproep wordt aan mensen... om zich toch weer strakker aan de regels te gaan houden. Uh, maar goed... Ik kan niet in de glazen bol kijken, nee. maar ik verwacht niet dat daar hele verregaande ja. maatregelen... U eh, ja, ja. vertelde net dat er zijn meer handhavers in Zandvoort. Nou, we schakelen behoorlijk op. Ja. Um, als je kijkt wat, uh, wat er nu aan handhavencapaciteit uh, rondloopt... ten opzichte van een nou, zeg maar, normale uh, doordeweekse dag in, uh, in het najaar... dan is dat, uh, is dat heel stevig. Um, politie is ook behoorlijk opgeschaald. Je ziet uh, politie mm. de politie te paard uh, op het strand... Ja. Um, wat ik eerder zei, dat, ja, met name op de handhaving van, de, van bijvoorbeeld zo'n lachgasverbod, ja. hoe het die scherp zit. Ze zullen nu ook uh, in, uh, uh, in het aankomend weekend ook weer overlast van motoren extra gaan, uh, gaan uh, monitoren. Ja. Dat vinden ze altijd leuk, want dan kunnen ze ook met zo'n apparaat waarmee het geluid kan meten aan de slag. <laughs> ik weet niet of ze hem dit keer meenemen, maar ja, op die manier uh, Water, uh. wordt er ook echt, echt uh, inzet gepleegd. Oké. Okay. Dan denk ik uh, dat we voor nu klaar zijn. Maar u bent over een paar uurtjes hier alweer terug. Dat klopt. Want dan uh, zit u bij, bij Jaap in Alternative FM. En ja. Uh, ja, de doelstelling om zo min mogelijk luisteraars over te houden... die uh, is een beetje in, tot de achtergrond gegaan. Die gaan volgens mij een normaal programma maken. Gewoon een lekker muziekprogramma. Nou ja, uh, Jaap benaderde mij daarvoor en hij kent mijn muzieksmaak. En die is tamelijk uiteenlopend. Het gaat echt van hele, uh, uh, ik zou maar zeggen, uh, uh, ruige muziek tot experimentele jazz. Dus ja, als je weet je het echt zeker? Want dan heb je best kans dat je aan het einde van de avond geen luisteraar meer over hebt. Maar ik mocht een aantal nummers selecteren en ik heb, heb mijn hand over mijn hart gestreken. En nou ja, het, er, zit, er zitten wel een paar ja. dingen tussen die uh, de behoorlijk keer gaan. Maar, okay. ja, In ieder geval hartelijk dank dat u de vanmiddag hier was. Mag ik nog één? Ik heb oh. één uh, vraag van Misschien. een uh, luisteraar. Die, uh, die, er zelf, die zegt er zou ook uh, nagedacht worden over een eenrichtingsverkeer door Zandvoort. Dus de zeeweg in zandvoort slaan uit. Is Ui... dat een optie? Zou dat kunnen? Wordt daarover nagedacht? Ja, dat, die, die, de, de vraag stellen is, uh, is simpeler dan het beantwoorden. Nee, kijk. De, de, de, de, er zijn van heel veel ideeën over hoe je dat zou kunnen doen. Tegelijkertijd dat heeft natuurlijk ook weer allerlei consequenties. De zeeweg is niet van ons, dat is een provinciale weg overigens, daar, daar gaan we niet over. Um, wat wel even in zijn algemeenheid zo is, is dat de situatie zoals we die nu doormaken, ons wel heel veel inzicht geeft. Al die analyses die we maken, al die data-analyses die heel veel inzicht geeft in zaken die je in de toekomst kan aanpakken. En kan zeggen van, hé, hey, wacht, we hebben nu dingen gezien... die we met slimme oplossingen kunnen, kunnen oplossen. Um, ja, en dat, dat, dat vind ik wel, ook wel weer de winst van de afgelopen tijd. Ja. Oké, okay, nou, ik, uh, ik wil ja, van uh, harte uh, bedanken dat u uh, uw tijd heeft vrij kunnen maken... om uh, in deze uitzending even toelichting te geven over uh, de, de dingen... vooral over de drukte natuurlijk in het dorp. En uh, nog even als laatste vraag... Heeft u nog een boodschap voor de bewoners van Sandvoort? Nou ja, blijf gezond. En ook in zo'n hete periode, blijf ademhalen. Sandvoort is een heel druk dorp. Dat is nu zo, dat was zo. En dat zal hopelijk in de toekomst ook zo blijven. En we leven in ongewone tijden. Maar als iedereen een beetje zijn kopje erbij houdt en zijn rust bewaart... dan moeten we ook aan het einde van deze zomer tevreden terug kunnen kijken. En respect hebben voor elkaar de anderhalve meter. Dank u wel. Hartelijk dank.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 We Garo go. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag schijnt de zon volop, maar eerst lokaal nog wat sluierbewolking zichtbaar. Het blijft droog en het wordt vanmiddag ongeveer 29 graden. Waaien doet het nagenoeg niet. Maar aan zee kan vanmiddag wel een verkoelend zeewindje opsteken. Morgen en zaterdag is het droog, zonnig en tropisch warm. Op beide dagen wordt het overal in de regio ongeveer 32 graden. Zondag verandert er helemaal niets en bij veel zon wordt het ongeveer 31 graden. Ook volgende week blijft het zonnig en heet zomerweer. Bij volop zon wordt het tot en met woensdag circa 30 tot 31 graden. Pas later in de week stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Tegelijkertijd neemt de hitte af. Even een mededeel van het Rode Kruis er maar bij, omdat het extreem warm is. Het Rode Kruis roept donderig op om extra goed op elkaar te letten tijdens de komende warme dagen. Ja, nou, dat is een mooie eh, afsluiting. Ja, See the It's like on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries summer feeling Could ever go without Water no sugar Uh, dit nummer krijg je toch meteen zin in de zomer. En uh, lekker uh, verfrissend, verkoelend nummer. Hier uh, na het weerbericht natuurlijk uh, op ZFM Zandvoort bij ZFM Lunchroom. Het zijn de laatste minuten, of nou laatste blokje, laatste 10 minuten, hoe wilt u het ook noemen, van deze uitzending. En uh, we brengen nog even kort uh, de aandacht aan onze artiest van de dag. Zometeen Louis Armstrong met het nummer Summertime. Om lekker in die zomerse sfeer te blijven. Want dat wordt het zeker de komende dagen in Zandvoort. Dus uh, eerst hier nog een nummer van hem. En dan zijn we nog even kort bij u terug uh, voor nog wat meer informatie. Maar eerst hier dus Louis Armstrong met het nummer Summertime. Ook weer samengezongen met uh, Ella Fitzgerald. Nu noem ik haar wel en niet uh, pas achteraf. Hier zijn Louis Armstrong en Ella Fitzgerald met het nummer Summertime. Draagt bij aan de zomerse klanken hier op ZFM Zandvoort in het programma ZFM Lunchroom. En uh, ja, dat was hem weer voor vandaag. Wat was het, een uitzending hè? Nou, nou vanavond nou. was er nog wat. En ja, de ja, meester ja. in de uitzending met heel veel uitleg over uh, aankomend weekend en welke maatregelen. Ja, en, uh, ja, zeker. En we hadden natuurlijk ook uh, de hele uitzending door, hebben we u op de hoogte gehouden. Van alles wat er speelt in Zandvoort Blijf zeker op de hoogte. Via de website setfmstandvoort.nl. Kijk ook even op onze Facebookpagina. Want uh, ja, daar gebeurt uh, nogal wat uh, zeg maar als het gaat om nieuwsverspreiding en zo. Dat is een makkelijke manier om u op de hoogte te houden. Um, vanavond, zoals u net al even hoorde, tussen 8 en 10 uur. Uh, is Alternative FM met uh, burgemeester David Molenburg. En uh, gepresenteerd natuurlijk door Jaap Koper. Dus dat morgen van 1 tot 3 weer een gloednieuw ZFM Lunchroom. En om vijf uh, tot zeven een programma van onze uh, beste collega Walter Sands... Uh, bij ZFM en dan natuurlijk speciaal voor u en de bezoeker van Zandvoort ook nog even weer de tips van uh, liefst uit Zandvoort onder meer. Altijd erg leuk om naar te luisteren. Uh, zaterdag weer een bomvol programma van Goedemorgen Zandvoort. Waar de techniek in handen ligt van mijzelf. Dus misschien er wat tussendoor mocht u mijn stem een week niet kunnen missen. Uh, Roy Dongen is de <lacht> presentator. Dus met hem komt het zeker goed. Bent u nou benieuwd naar het programma van zaterdag? Kijk dan ook zeker daarvoor even. Op uh, de ZFM app. Want dat is ook onze nieuwsvoorziening. En anders de Facebookpagina. Lucy bedankt. Walter bedankt. Die zit hier ook nog tegenover me. En dan uh, zeg ik weer tot volgende week. En dan sluiten we af met dit. Ja u hoort hem al. Bijna een Sunweb reclame. Oh we mogen geen reclame maken. Dit jaar even lekker in Nederland blijven mensen. Want dat hebben we hard nodig. Dank u. Oh. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens u een fijn weekend. En uh, let op elkaar. En houd je aan het Nationaal Hitteplan. En anders zoek je Claudia, Bre Claudia de Breij nog even op. Die maakt het wel duidelijk. Follow, follow the sun. And which way the wind blow. This day is done Breathe Breathe in the air Set your intentions Dream with care